Het is twee uur. Dit is Jeroen met het NOS-journaal. Bij aanvallen van extremisten in het noorden van Mali zijn donderdag en vrijdag zeker veertig Touaregs om het leven gekomen. Waarschijnlijk waren de daders jihadisten die wraak namen na aanvallen op hun kampen. Onder de doden zijn vooral jonge mannen. Vele van hen waren aanhanger van de Touareg-militie MSA, die opkomt voor de bevolking in het noorden van het land. De MSA strijdt tegen de moslimrebellen in het gebied.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 Fortuna Sittard speelde 16 jaar geleden voor het laatst op het hoogste niveau. Een museum in Zuid-Frankrijk, dat helemaal gewijd is aan de expressionistische schilder Etienne Terruz, is erachter gekomen dat de helft van de collectie die er hangt vals is. Omdat een kunsthistoricus zijn twijfels had over de echtheid, besloot de experts de collectie te onderzoeken. Nu blijkt dat 82 schilderijen nep zijn. Op enkele werken staan gebouwen afgebeeld die pas na de dood van Terruz zijn neergezet. Het weer het is droog in de graad of 9. Overdag buien op de Wadden een graad of 12. In Limburg kan het 21 graden worden. In de avond kan ze op zware buien met onweer hagelen en windstoten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Wouter Bouwman. Ja hoor, daar zijn we weer. Welkom terug bij de wereld van BNN-Vara. En fijn dat je nog steeds naar ons luistert, wereldreiziger die je bent. In dit programma praat ik met Nederlanders in het buitenland aan de hand van actuele thema's. En het komende uur hebben we het onder andere over muziek, gekke gewoontes en politiek in het buitenland. Geen tijd te verliezen, hoog tijd om je voor te stellen aan mijn correspondenten van dit tweede uur. En dan begin ik bij Patricia van liemt in Zürich. Hoe was jouw koningsdag Patricia? Mijn koningsdag? Ja. Ja. Nou ja, niet zo oranje als die van jou waarschijnlijk, of blauw. Er zit er nog van bij te komen, van, ja. <laughs> ja, precies, precies. Nee, ik, normaal gesproken ga ik hier wel even naar de ambassade. Of de ambassade, dat is wel een soort van gebeuren. En dan komt dan, de ambassadeur komt dan, en dan doe je drie hoeraatjes voor de koning. Dan krijg je een oranje bitter en een bitterbal. Oh, eentje ah, allebei. Eentje, dan moet je wel... eentje per stuk, één per persoon. Ja, ja, het is wel karig. En ik moet je eerlijk zeggen, het is een beetje stoffig. Dus uh, de, de gemiddelde leeftijd is wel 50 plus. Dus het zijn een beetje de, de oudere Nederlanders die in Zürich wonen die dat heel uh, trouw doen. En heel gezellig hoor. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het de laatste best wel leuk... om met wat oudere mensen te praten. Dan heb ik het over 50, 60, 70 plus. Mm -hmm. uh, omdat ze echt een verhaal hebben. Maar ik dacht deze keer... Ik laat hem even gaan, weet je wel. Volgend jaar woon ik weer in Nederland... en dan ga ik gewoon weer vol met feestgedruis mee. Dus je hebt hem nu even één keer laten schieten? Begrijpelijk ook. Het is niet zo dat iedereen eraan denkt in Zwitserland. Nee, nee. Ik heb wel eventjes... Mijn dochter had wel een vlaggetje op de wang getekend... en toen wel mensen kijken zo van... Ja, leuk. Weet je wel, gesminkt waarvoor. En ik had zelf even een diadeem opgedaan. Mm -hmm. Maar dat werkt natuurlijk helemaal niet. <laughs> want die mensen hebben er geen flauwe benul van. Uh, sterker nog, wij zijn iets heel Zwitsers gaan doen die dag. Ja, kletten. We zijn... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, nou <laughs> nee, want het was hier echt heel warm. Oh. Dus dan je ik kaas van doen nu echt heel lekker. We zijn naar, uh, naar Heidiland geweest. Heb je er wat over gehoord? Nee, nee ik, ik, ik weet ook niet wat ik erbij moet voorstellen nu. Heidiland... Nou, je kent Heidi, het verhaal. Ja, nou ja, daar denk ik een, aan een uh, dame met vlechtjes die van een, uh, een heuvel afrent. Ja, ja, een beetje dat... Uh, ja, Sound of Music is dat ook. Maar Heidi is ook inderdaad dat meisje met Peter natuurlijk. En uh, je hebt Heideland zit hier in Zwitserland. Mm -hmm. Ja, en daar moet je dan wel een keer naartoe geweest zijn, vind ik persoonlijk. Dus wij zijn erheen gegaan. En toen heb ik ook wat meer geleerd over uh, de schrijfster die erachter zit. Want ja, eigenlijk wist ik daar helemaal niks vanaf. Maar het is een, een, een Zwitserse schrijfster geweest, Johanna Spiery heet ze. En zij is eigenlijk wel de bekendste Zwitserse schrijfster die wij hem allemaal kennen. Mm -hmm. En um, het boek is geschreven in 1881. Dus het verhaal is eigenlijk al super oud. Ja. Maar nog steeds een, een bestseller als het gaat om uh, Zwitserse ja, jeugdliteratuur, zoals ze dat noemen. Mm. Ja, en, en, maar wat is het, het, uh, het park dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een soort Efteling? Nee, nee, nee, nee. Je kan uh, een, een trail lopen, dus dat is een pad. Ja. En dan, uh, dan kom je allemaal dingen tegen waar hij die ook mee te maken had. Dus, en je ziet de achtergrond met de mooie bergen en. Het is, nou ja, was het heel erg leuk, eerlijk zeggen. Dat was wel leuk, maar het was niet een heel uh, boeiend iets. Ik vond het zelf heel leuk om meer achter het verhaal van hij te komen. Uh, bijvoorbeeld ook dat, uh, die schrijfster dus. Die heeft het boek geschreven in 1881. En uh, daar stond ook altijd onder, onder het boek, uh, had ze gezegd... dit is een verhaal voor kinderen... En voor degene die van kinderen houden. Dus zij was in haar tijd best wel een pionier om een boek te schrijven... dat echt het beste met kinderen voor had. Mm -hmm. Ik heb nooit zo diep over Heidi nagedacht. Maar dat heb ik dus wel even gedaan daar. Verder, wat ik ook heel fascinerend vond om te ontdekken... is dat deze mevrouw net voordat ze doodging... die schrijfster, heeft ze al haar dagboeken verbrand en de brieven. Oh. Omdat ze eh, toch een beetje Heidi wilde loskoppelen van haar eigen leven. Want zij was geen wees en Heidi was wel een wees. En uh, ja, de, de, de connectie werd heel veel gemaakt. En dat wilden ze niet. En dan heeft ze alles verbrand net voordat ze stierf. En dat blijft een beetje een mysterie. En daar is een Zwitser, die praat er ook niet zoveel over. Dus het hele boek Heidi heeft voor mij een heel meer een diepere laag gekregen. Nou, wat een heftig, uh, wat een heftig einde aan je verhaal. Nu, nu lijkt het wel alsof ze <laughs> ja. iets echt te verbergen had. Ja, precies. Dat ja. is best wel spannend. Ja, ja. Dus, ja. Daar moeten we nog maar eens naar op zoek gaan, misschien ja. hier in de berg. Ja, voordat je daar weggaat, over een aantal maanden, moet, moet dit worden, toch worden uitgezocht. Maar je hebt in ieder geval, ben je weer wat dichter bij de Zwitsers gekomen dus. Precies, ja. precies. W waren er ook veel Zwitsers? Ja, want die zijn super, uh, hoe noem je dat, uh, Patriotisch. Die doen alles wat in hun eigen land is. Doen ze zelf ook heel graag aan mee. Ja. En, uh, en ze zijn ook echt heel erg trots op het feit dat het, dat boek Heidi is dus ook vertaald in 50 talen. En toen ben ik toch even gaan opzoeken in hoeveel talen Harry Potter vertaald is. Mm -hmm. 69. Ah, toch meer. Dus die doet het toch nog net ietsje beter. <laughs> nou ja, nou toch, 50 talen. Kan je gewoon trots op zijn, zeker als, als Zwitser. Um, we gaan het zo hebben over muziek in Zwitserland. Yes. Jasperine Groeneveld, in Bratislava. Ben jij een beetje bijgekomen van je Koningsdag? Nou ja, het was natuurlijk hier een dag als uh, alle anderen. Uh, en ja, ik moet zeggen... ik mis natuurlijk uh, mijn vrienden en familie in Nederland. Uh, ik mis Nederlands eten. En ik mis Koningsdag. Het uh, is dus echt de enige dag waar er ik echt heimwee heb. Ja, ik heb dan echt een beetje heimwee. Ik kijk dan ook televisie, hè? Ik kijk dan toch ook, hè. Wat is de en de prinsesjes? En dan denk ik toch... Ah, toch, wel, toch wel, leuk. Ja, dat is toch echt zo Nederlands. Dat ja. dat ja nee, dat dat mis ik dan wel echt. En ja. Nou ja, normaal, of tenminste normaal, vorig jaar woonden wij nog in Zwitserland... en toen stuurde ik mijn kinderen ook in een oranje kleren naar school, zeg maar, op ja. Koningsdag. En dat vonden ze dan ook heel leuk, hè? Zeiden zeiden, oh, ja, tuurlijk, birthday of your king. Want ja, monarchie is toch ook best wel bijzonder, want zoveel zijn er ook niet uh, in de wereld wat dat betreft. En, uh, maar hier zitten we op een Britse school en dragen ze uniformen. En uh, ik kan ze niet zomaar in een oranje shirt naar school sturen. <laughs> dat is echt niet. Niet de bedoeling. Dus dat kon, kon ook al niet. Dus nee. Nou ja, in ieder geval. Um, ik, um, uh, ik heb een poging gedaan tot Oranje-Tonpoes maken. En um, um, we hebben uh, dan wel de, de, de ambassade georganiseerd. Altijd wel een koningsdag-receptie. Mm -hmm. Maar dat is toch wel voornamelijk eigenlijk echt voor het netwerken. En ik oh, ja. ja, had dan ook veel Zwaken die handel doen met Nederland. Dus het is veel. Ja, zakelijk eigenlijk, nou. vrij zakelijk. Geen vrijmarkt. Je had niet je viool mee en, uh, en een hoed. Nee. Nee, nee. Nou, ik had nog best wat te verpapsen op de Vrijmarkt. Maar ja, dat kwam er dus ook verder niet van. En nee, alle oranje attributen en kleren en schminken zijn allemaal in de kast gebleven dit jaar. En ja, nou ja, zoals we natuurlijk allemaal weten, waar we het daar nog veel over hebben... Nederland doet ook al niet mee aan het WK. Dus ik ben bang dat de hele oranje outfit dit hele jaar... Ik kan binnenblijven. Dat is erg, hè? Ja, dat vind ik wel erg, ja. ja. Nou ja, goed. goed, geen, uh, geen, geen oranje uh, feest wat dat betreft... Uh, Um, nee, wat nee. is er verder in het nieuws in, uh, in Slowakije? Nou, het blijft, het blijft onrustig. Het blijft echt onrustig. Uh, we, hadden, we hebben natuurlijk een nieuwe, nieuwe regering. Uh, een nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Dat was een heel belangrijke post. Nou, een meneer die, die, die zou vrij zijn van allerlei uh, corruptieachtige smetten. Uh, was aangesteld. En... Uh, ja de, de protesten bleven eigenlijk aanhouden omdat men het volk wil ook dat de hoogste politiechef zou opstappen mm -hmm. um, die wilde dat niet en um, uiteindelijk heeft de, de minister van binnenlandse zaken vorige week of misschien al twee weken toch ook zijn functie weer neergelegd hij heeft wel nog drie weken in functie gezeten Zo. omdat hij zei ik kan niet um, de politiechef ontslaan want ik heb niet genoeg grond daarvoor hij, en hij stapt niet uit zichzelf op. Dus ja, hij zei, ja, als hij ook niet uit zichzelf opstapt, dan is mijn positie onhoudbaar. Um, wat ook wel een beetje aan de zijlijn liep... is dat nu iedere nieuwe minister die is aangesteld... die wordt natuurlijk echt door, de, door de journalisten door, enorm door de mangel gehaald. Mm -hmm. Word, alles wordt gecheckt. Ja, want dat, was het, dat was het probleem. He? Want uh, er, er was veel ja. gedoe met uh, de, de inmenging van maffia en zo. Ja, corruptie precies. En geldstromen die ja. uh, daar kwam waar ze niet hoorden. En nou bleek toch dat die, die nieuwe minister van Middellandse Zaken, Thomas Drukker, die had uh, ze hadden dus helemaal uitgeplozen wat hij verdiend had de afgelopen jaren en wat hij nu bezat. En hij bleek dus toch wat vastgoed te bezitten waar ze niet helemaal dan. Ja, dat niet helemaal matchte met hetgeen dat hij verdiend had zeg maar, de afgelopen jaren. Dus nou, het was niet helemaal hard te maken. Maar goed, het liep dan aan zijn zijlijn omheen. <lacht> nou ja, langs, verhaal, kort. Uiteindelijk heeft hij dus binnen drie weken toch weer zijn baan neergelegd. Het gekke was, vond ik heel gek... dat een dag later die politiechef toch ook zijn functie neer heeft gelegd. Oh. Um, hij blijft nog aan tot eind mei, maar dan vertrekt hij ook. Dus daar moet een nieuwe komen. Nou, dat wordt best wel... Interessant om te kijken wie dat moet worden. En um, uh, er is een nieuwe minister voor Binnenlandse Zaken aangedragen. Een, een dame. Uh, de naam is mij ontschoten. Maar daarvan zegt zij zelf de president op voorhand. Nou, hier ben ik niet zo heel blij mee. Want zij was blijkbaar staatssecretaris onder een minister... die maar nou, ook nogal wat schimmige zaken liepen. Die blijkbaar nogal onder tapijt zijn geschoven... En nou ja, de president hier heeft niet de macht, zeg maar, is niet bij machten om, om het niet te, goed te keuren, maar hij zei wel, ja, ik kan het niet, maar ik ben er niet heel blij mee. Dus nee. al met al zijn we, echt, zijn we er echt nog lang niet. En, nee. en vooral die, die politiechef, die moet dus nu vervangen worden, en um, ja, dat wordt ook nog heel interessant hoe dat gaat zijn, want um, ja, dat politieapparaat hier is, is best een bijzonder apparaat, en daar ga, dat enorm groot, groot korps ook, 24.000 agenten. Mm -hmm. um, en dat is net zoveel ongeveer als in Nederland, heb ik me laten vertellen. Waardoor, terwijl dit land een derde, heeft een derde van het ja. aantal inwoners wat Nederland heeft, ja. zeg maar. En het klopt ook, overal waar je komt is altijd heel veel politie. Dat is ook echt zo te zeggen. Over blauw opschrijven, ze zijn hier niet blauw. Ze zijn hier een soort bruinig pakken. Maar ze zijn er inderdaad overal. En geeft dat een veilig nou, gevoel of... of Um, heel eerlijk? Nee. <laughs> niet direct. Nee. nee en nou ja, ondanks zijn wij zelf ook um, in aanraking gekomen ermee. Um, omdat, ja, er wordt toch ook gezegd, ja, politie is ook corrupt. Um, uh, je moet altijd een pond geld ook bij je hebben, want je weet nooit of je wordt aangehouden. Taxichauffeurs rijden hier ook vaak met een cameraatje in hun auto. Dat als ze dan aangehouden worden met iets wat ze gedaan zouden hebben, dat ze daarmee kunnen aantonen dat ze het niet gedaan hebben. Oh, ja. Ja. En we hebben dus laatst zelf gehad. Ja, en we hadden het absoluut gedaan, hoor. We reden door, uh, ro door rood. Het was ook heel stom, want we gingen, we gingen naar een, een, een, een... Er was hier een uh, hardloopwedstrijd. En ik ging met mijn oudste zoon ging ik meedoen aan die hardloopwedstrijd. En mijn man, die zou ons afzetten. Dus wij waren een beetje aan het zoeken waar we moesten zijn. En, uh, en hij miste het rood licht. En achter ons reed de politie uit. Oh, Dat was natuurlijk ook echt... Ja, oké, okay, weet je, guilty all over... Ja. Uh, dus, ja, dus hij hield, uh, hij, ja, hij hield hij ons aan, natuurlijk logisch. En, uh, en dan, ja, dan, dan eerst wat ze dan zeggen, echt heel bijzonder, oké, de maximumboete uh, boete is 150 euro en de minimumboete is 50 euro. Oké. Okay. <laughs> ja dat is nou ja en dan ja en het, het, het uh, we hadden net um, uh, toevallig had, had uh, mijn man had 100 euro cash in zijn portemonnee dus echt een briefje van 100 ja. dat hij had ergens borg van teruggekregen en het eerste wat hij ook deed was toen we aangehouden waren, was dat honderdje uit zijn portemonnee halen ergens wegboffenen in zijn <laughs> jas zodat dat in ieder geval niet zichtbaar te zien was dat was het zichtspel denk ik weer. ja ja, ik had 20 euro in mijn uh, hardloopbroek gestopt... omdat ik zou gaan lopen. Ik dacht, ik heb 20 euro om wat te drinken te kopen en zo. Dus ja, mijn man zei ja, ik heb niet. Um, geen kerstje kan ik pinnen. Nou, dat kan nooit, want nee. dat hebben ze nagenoeg nooit. En uh, dus ik haal mijn 20 euro eruit. Ik dus, zei ja, ik heb 20. Nou, toen moest je even overleggen met zijn collega... en toen uiteindelijk was het 20 euro. Dat was ook oké. Okay. Um, ja, we kregen er wel een bonnetje van. Want oh. die bonnetjes gaan per tientje. Dus we kregen twee bonnetjes... Um, maar het hele, het hele um, uh, geval was zo uh, bijzonder dat wij zeiden: Ja, oké, okay, 20 euro. Maar ja, als je dus 100 euro in je zak hebt, dan ben je dus 100 ja. euro kwijt. Ja. Ja. Dus, nou ja, dat was een bijzondere ervaring. Een spannende ervaring was dat. Wat ook een spannende ervaring gaat worden: dat is dat wij het straks gaan hebben over gekke gewoontes in Slowakije. Gekke gewoontes, heel goed. Spannend. Ja, ik hoef het bijna niet meer af te kondigen. Etta, James, wow. En ook nog Chuck Perry op deze plaat. Dit was rock and roll music. De wereld van BNN Vara. Met Wouter Bouwman. Volgende week is het weer 1 mei, de dag van de arbeid. En uh, er is trouwens gekozen voor 1 mei... Op, uh, uh, omdat op deze dag in het verleden... grote stakingen voor de 8-urige werkdag werden gehouden. Ja, de arbeiders konden zich vrijwel alleen maar laten horen... door middel van stakingen, want voor hen werd amper opgekomen. Maar hoe is dat eigenlijk geregeld in het buitenland? Daar wil ik het over hebben. Eerst even die Nederlandse situatie. Ik herinner me namelijk nog dat niet zo lang geleden... de leraren gingen staken. En daar hebben de mannen van de quiz ook een mening over. Ja, de leraren gaan actie voeren, net als elk jaar. En wat willen ze weer? Kleinere klassen, meer salaris. En het is nog nooit gelukt. Leraren, beste leraren van Nederland, Moet, mag ik nou eens een tip geven? Moet je nou eens even kijken, als jullie actie voeren, en dan doen jullie... Doe je leuke pruikjes op, hè? je doet leuke sjaaltjes om. Neem ballonnen mee, jullie zingen grappige liedjes. Er is echt niemand die hiervan schikt. Jullie zijn zo'n beetje ja, de panda's van de Nederlandse samenleving. De enige die er naar jullie acties op vooruit gaat... dat zijn de eigenaren van feestwinkels. En dan gaan jullie misschien één dag staken. Dat is, dat is toch niks? Je moet een maand gaan staken. Hè? Dat de ouders hè, in één keer door al hun vakantiedagen heen zijn. Doe, doe, doe dan gewoon twee, maanden, hè? gewoon twee maanden. Jullie moeten zo lang gaan staken dat de kinderen op, op zoveel achterstand komen dat ze alleen maar Sylvana kunnen bedreigen. He? Dat Jesse Klaver zoveel dagen moet opnemen... dat de formatie duurt tot de volgende verkiezingen. Maak nou gewoon één keer een vuist... en ga dan niet gelijk van deze vuist op deze. Nee, doe het nou eens één keer. Goed! Zo, zo. Ja, hoe gaat dat in Zwitserland? Zijn er politieke partijen die zich inzetten voor arbeidsrechten? Dat ga ik vragen aan Patricia in Zürich. Komt dat eigenlijk wel eens voor in uh, Zwitserland, uh, Patricia? Stakingen? Nou, dat is een goede vraag eigenlijk. Uh, niet echt. Wel een beetje in het Franstalige gedeelte. Oh, ja. goed, Daar kijken we natuurlijk niet van op. Mm -hmm. Maar hier in het Duitsstalige gedeelte moet ik eerlijk zeggen, nee. Want voordat bonden het niet met elkaar eens zijn, is er natuurlijk al weer een referendum tegenaan gegooid. Oh, ja. Dus ze hebben ook niet echt uh, de noodzaak om te gestaken. Nee. Nee, wat dat betreft hebben die Zwitsers zoveel inspraak in de politiek... Dat, dat ze het eigenlijk, ja, het staak altijd een stap voor zijn. Ja, absoluut. En daarom geloof ik zelf, en zeker nu ik hier al een tijd woon... geloof ik echt ontzettend in die directe democratie. Uh, dat helpt, weet je. Je kan gewoon kleine brandjes belussen... voordat we hele grote branden worden. Ja. Dus uh, ik heb het met mijn eigen ogen gezien, het werkt. Ja. Grote en, voorstander uh, van, de, ja. van de Zwitserse politiek, Patricia Verliemt. ja. Ja, nou van het nou niet per se van het. Maar meer van de directe democratie. Dus op kleinere schaal dingen proberen op te lossen voordat het landelijk uh, een groot verhaal wordt. En ja, en uh, op zich is het ook best wel interessant nu we het hier toch over hebben. Want uh, als je kijkt naar de geschiedenis, er beginnen heel veel politieke trends in Zwitserland. Als je kijkt naar de geschiedenis uh, van de Europese politiek. En uh, momenteel is er hier in dit geval een hele interessante gaande. En sommige mensen gebruiken zelfs het woord fascinerend. Ja. Maar in de dorpen en, en in zogenoemde slaapsteden, dat, dat zijn de plekjes rondom de grote steden, dus Zurich, Basel, Bern, Genève, daar is de extreemrechte partij, die heet de, de FCP, de SVP, die ontzettend op zijn retour. En dat is ontzettend opvallend. Ja, maar is daar een verklaring voor zo, 1, 2, 3? Ja, ja dat is zeker. Nou, Even voor degene die het niet kennen, de FCP, dat is de Zwitserse Volkspartij. En dat is echt best een rechtse partij. Mm -hmm. Deze partij die had bijvoorbeeld in uh, 2007 hadden deze een verkiezingsposter. Nou, ja, echt best wel heftig hoor. Daar staan dus, er stonden dus drie witte schapen op. En één zwart schaap. En die drie witte schapen die schopten dat zwarte schaap van de Zwitserse vlaggen af. En dat was dan een verwijzing naar, en moet ik wel goed zeggen, criminele asielzoekers. Dus niet de asielzoekers aan zich, maar de criminele asielzoekers. En die volgens deze partij uit het land moesten worden gezet. Nou. En weet je. Dus, hadden ze dus... geen schaap met zo'n uh, zo bal aan been kunnen maken aan een ketting? Dan was het uh, criminele gedeelte. Oh, ook dat nog. Oké. Okay. Nee, oh, sorry, nee, dat was een goed idee van jou. Ja, klopt. Dat het wel duidelijk was dat het dus niet ja. uh, een, een gewone asielzoeker, eh, om te maken, asielzoeker was criminelen. Ja. Nee, dat klopt. Maar, maar daarom zijn ze best wel rechts. En uh, dat was best wel populair hier in Zwitserland. Maar goed, die partij die neemt dus nu gigantisch af. En, en dat is gewoon wel heel interessant. Maar en je zei ja. dat er een duidelijke verklaring voor was. Een, een belangrijke verklaring. Ja, ja het, het is eigenlijk ook best wel simpel. Ook wel iets wat er uh, nou, ook in Nederland gebeurt. Als je, kijkt, als je gaat kijken naar de grote steden... dan wordt daar over het algemeen... Meer links gestemd dan rechts gestemd. Ja. Uh, maar wat gebeurt er in de grote steden? Mensen ontvluchten de stad. Uh, te vies, te krap, het wordt te duur, de huizen worden te duur. Dus de dorpen om de grote, stem, om de grote steden, die groeien. En daar komen dus steeds meer linkse stemmers in de dorpen terecht. Hmm. En het waren vooral dorpen die zeg maar heel veel rechts stemmen. Omdat zeg maar, een beetje wat de boer dit kent, vreet hij niet dat was ook een beetje het geval van, hè, de boeren vonden het eng, wilden gewoon houden zoals het was. En daarom stemden ze hier vooral rechts. Ja. Maar omdat de mensen dus uit de stad trekken uh, en die dus linksstemmers zijn, zie je dus die trend doorzetten. En dat noemen ze dus een urban identity die verandert. Ja, en, en aangezien de politieke trend vaak in Zwitserland beginnen, is het heel interessant. En zeggen dus ook de mensen die er echt verstand van hebben, meer verstand dan ik nog, die <laughs> zeggen dus hoogstwaarschijnlijk gaat het in de rest van Europa dus ook gebeuren. En ja, dat vond ik toch wel allemaal heel interessant om dat even mee te pakken. Hier. Nou, inderdaad. En dat is dus een trend die onze kant op komt. Dus dat uh, uh, linkse stemmers breiden zich uit. Of komen die rechtse stemmers dan ook ja. de stad weer in? Nee, nee, want we blijven wel in de dorpen zitten. En nog een reden is ook, dat moet ik wel ook nog even erbij vermelden... is dat de, hier in van in ieder geval... de rechtse partijen zijn ook een beetje extremer geworden. Dus hè, wat ik net vertelde over die postercampagnes... Ja. en daar identificeren zelfs de rechtse stemmers... die identificeren zich dan weer niet met extreem rechts. Mm -hmm. En dat is een beetje uh, wat er ook gebeurt. Ja. Heel interessant, inderdaad. Ja. Ik lijk wel een politicoloog, joh. <laughs> nou, bijna dat, maar in ieder geval wel. Zo'n zo trend die dan misschien onze kant op komt, dat is zeker interessant. Dus uh, uh, daar kunnen wij ons ook op gaan voorbereiden. Ja, ja, goed, ik denk dat is mooi, maar goed, dat is mijn mening. Ja, nee, dat, ja, dat doen politicologen dan weer niet, hè. Op het einde nog even. Mag dat mee... niet? Nee, mag dat niet? Nee, dat nee, weet ik eigenlijk niet. niet. Nee, die... nee, ik kan wel heel veel. Mag, over muziek mag ik wel mijn mening geven, toch? Zeker. Dat, dat uh, doen politicologen okay. ook niet, maar dat, uh, dat is logisch. <laughs> <laughs> Want daar gaan we het zo over hebben, inderdaad. De wereld van Pierre Vara. Wouter Bouwman. In uh, Rusland hoef je absoluut niet aan te komen met gele of rode bloemen. Zelfs niet als het iemands uh, lievelingskleuren zijn bijvoorbeeld. Want geel staat voor verraad of een relatie die voorbij is. En rode bloemen die worden op graven gelegd of aan oorlogsveteranen gegeven. Schrijf maar even mee inderdaad. Daarom wil ik het graag hebben over gekke gewoontes. Die hebben we natuurlijk allemaal wel. Cabaretier Ronald Goedemond, die zit er zelfs voor in therapie. En dat is uh, ook wel nodig hoor. Dat is goed besteed geld. Ik, uh, ja, ik zit in therapie bij een, uh, een therapeute, dus een vrouw. Dit, hier, dit is een beetje hoe de doorsnee therapie-sessies gaan. Dan zitten we in haar praktijk tegenover elkaar op het Buiten uh, mot regent het, voor mijn gevoel, altijd. En dan zitten we tegenover elkaar en dan kijkt ze me aan en zegt ze... Ronald, uh, waar denk je aan? En dan zeg ik, nergens aan. Zegt ze, oké, okay, wat voel je? Zegt ze, weet ik niet. Dus niet. Hey, zegt, kom op, wat voel je? Ja, weet ik niet. Nou, gewoon concentreren, formuleer even wat jij in dit moment voelt. Ik zei, oké, okay. ik voel me onder druk gezet om iets te voelen. <lacht> zei, ja, haha, dus je voelt niks? Ik zei, nou, misschien niet. Ik zei, nou, lijkt me helemaal niet leuk. Maar lijkt me een beetje leeg, of niet? zei, nou, er zijn mensen die jaren mediteren om deze staat van zijn te bereiken. <lacht> zeg, ja, haha, ja, een grapje, dat doe je wel vaker, hè? Nou, vertel dan maar iets wat je interessant vindt. Ik zei, ja, nou, oké. Okay. Dat wil ik dan maar doen. Dan doe ik dat aan de hand van een citaat? Ik citeer graag. Uh, vooral mezelf. <lacht> ja, dus ik val vaak in Dat is wat ik doe. Maar dat is helemaal niet erg. Nee, nee, nee, nee! Want, want, dat kan ook leerzaam zijn. Je eigen gedachten kunnen ook interessant zijn. Want, hij die naar binnen kijkt, ziet de mensheid. Ronald Goedemond. <lacht> <lacht> Zie je nou wat je zit te doen, zegt ze. Je zit jezelf te citeren. En het getuigt ten eerste van een hele kleine belevingswereld. En het neigt ook een beetje naar narcisme. Ik zeg, ja, maar dat vind ik niet zo'n prettig boord. Narcisme. Ik spreek liever van Ronaldisme. Welke gewoontes kennen ze in Slowakije? Zijn er dingen die wij in Nederland vaak doen en waar ze daar een ongelooflijk hekel aan hebben? En welke typische etiketten zouden we eigenlijk wel moeten overnemen? Dat ga ik vragen aan Jasperine. Jasperine, heb jij al een keer een uh, verkeerde move gemaakt door een uh, gewoonte te doorbreken? Nou, nee, dat niet. Um, er zijn niet, niet heel veel gewoontes waarvan je echt denkt, nou, dat is echt. Echt apart. Of ja. dat verwacht je echt niet. Want met die gele en rode bloemen, dat verwacht je echt niet. Eerlijk gezegd, daar zou ik echt niet over nadenken. Nee. Maar er zijn wel een paar dingen. Nou ja, even dan weer het basale uh, zoenen. We zoenen hier twee keer. In plaats van drie keer. Ja. En ja. ik vind het wel heel efficiënt, moet ik zeggen. Want je bent gewoon <laughs> sneller klaar. Die derde is dus ook altijd een beetje raar. Je hebt hem al gehad, die bank. Doe je hem nog een keer. Maar ja, in het begin, als je dat dus niet weet... Dan sta je toch met die derde... Dan ook je dat hangen. Je denkt, hangt nog bij. Ja. ja, precies. Het is... Al, toch een beetje awkward, inderdaad. Dat dan wel. En weten de dus we Slowaken dat ook? We, weten ze dat, zeg maar, oh, dat zijn Nederlanders, dus dat wordt een beetje ongemakkelijk misschien? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee zeker niet. Nee, die, die denken echt, wat doe je? Ja. En ik moest, in het begin moest ik me ook heel erg bewust van zijn, nee, twee, weet je wel. En dan is het ook nog lastig dat wij in, ook nog in een soort internationale community uh, zitten, waarin ja. dan weer drie doen en sommigen maar één. Um, dus dat hele, dat hele zoenen dat blijft natuurlijk altijd. Ja, goed, en dan bij als vrouwen zijn natuurlijk altijd wanneer zoen je die man wel, zoen je die man niet, geef je hem een hand of weet je zo. Dat is altijd een beetje uh, ingewikkeld. Mm -hmm. Maar, uh, nou ja, dat is inderdaad. En wat ze hier doen, um, naast dat ze hun verjaardag vieren, vieren ze ook hun naamdag. De naamdag is eigenlijk bijna belangrijker dan de verjaardag op zich. Um, wat dat betekent dat je een hele nieuwe administratie erbij hebt, zeg maar. Want je moet er ook aan bijhouden wanneer naamdagen zijn. Oh ja. En ook op, de, ja, op school worden dus ook de naamdagen gevierd. Dus je weet het niet helemaal zeker van vieren we nu de verjaardag of vieren we de naamdag, zeg maar. Ja. Dat is um, wat ook ingewikkeld. Jij... En moet je dan ook uh, uh, tracteren op de naamdag? Ja. Ja, ja, ja, het is eigenlijk gewoon net als een verjaardag. Er zijn cadeautjes, er wordt getrakteerd. En ook zeker uh, mijn man die natuurlijk in een, een volledig Slovaaks kantoor werkt... die Um, ja, en je moet het ook maar weten. Ja. Um, die moesten dus ook heel bewust zijn. Oh ja, dit is de naamdag van uh, Veronica. En dan wel, ik moet zeggen, de namen zijn hier redelijk, um, ja daardoor misschien ook redelijk.. Uh, uh, ...ja, ik wou zeggen hetzelfde, maar dat het is natuurlijk niet waar... ...maar um, je, hebt, je, je kent wel echt drie Petra's en, ja. en, en, en, en, en vijf Veronica's, weet je wel... Ja. En, en, ...en acht Catharina's, zeg maar. Dus het is wel dat je denkt, op die ene dag... ...dan heb je wel gelijk een heel rieltje ongeveer wat je, wat je kunt uh, af, uh, afgaan. Dus dat dan wel, maar ja, dat is. Um, ik weet niet of dat echt hier van een regio iets is... ...of dat dat um, echt typisch Slovaaks is eigenlijk. Dat is zomer. Want we hebben dan weer een andere, ja, apart. We hebben ook een andere naamdag een kalender weer dan een ander land, geloof ik... Nou ja, in ieder geval, nou, dat is dus wel bijzonder. En wat we hier doen, en het, daar ben ik enorm voor, om dat in Nederland ook in te voeren. Um, het verkeer hier, ik al gaat best wel druk. De stad is best wel druk. Ja. Slowaaken rijden graag, rijden hard. Ze hebben dikke auto's. Uh, auto's, echt, een je gewoon. Um, dus hoe groter de auto, hoe beter het met je, met je gaat. En, um, um, en mensen laten je ook niet graag ertussen, zeg maar. Dus, ik heb me laten stellen dat het in Polen nog duizend keer erger is. Maar ik vind het hier ook best wel. Je moet echt wel een beetje rijden met lef. Om ertussen te kunnen. Ja, en, en de bussen bijvoorbeeld ook. Ja, je moet oh, je pittig rijden. Dat is een goede woord. En de bussen ook. Die moeten echt wel gewoon zich ertussen zetten. Want anders komen ze er echt nooit tussen. Dan kunnen ze ze nog zo lang aanhouden. Maakt niks uit. Iedereen blijft er gaan, weet je wel. Maar als ze je dus er tussen laten... dan bedank je met je alarmlicht aan te doen een paar keer. Oh. En... Um, uh, en dat doen de bussen dus ook. Als je de bus ertussen laat, dan bedankt hij je door zo'n alarmlicht een paar keer te laten knepen. En dat komt echt wel vriendelijk over. <laughs> dus dat, uh, ja, dat vind ik op zich wel een, wel een goede gewoonte. Dus je rijdt eerst iemand, iemand de berm in en daarna even die lampjes aan en dan uh, is het weer goed. Ja. <laughs> ja, alleen als je echt denkt, nou, het ja, ik echt fijn dat je mij ertussen laat. Zeg maar, er staat ja. een hele file... Je wilt invoegen, iemand geeft ruimte. Dat is al heel bijzonder. En die bedankt je dan dus, oh ja, zeg maar, met ja. je alarmlichten. Want het is, ja, het is toch wel een, uh, een ding. Het is echt een gebeurt. gunst, die je krijgt. Ja, het is echt een gunst. En ja. daar moet je dus voor bedanken. Dus niet, vanzelf, <laughs> niet vanzelfsprekend, inderdaad. En de bus vindt het dus ook niet vanzelfsprekend dat hij ertussen kan. Nee. Um, dus die bedankt je ook, als je even ruimte laat om die bus te laten invoegen. Ja. En is het dan ook en zo daar, dat de zijkanten van uh, auto's en bussen, uh, dat, dat daar altijd krassen op te zien zijn? Ja, nee, de, de, degene met de, de grote, dikke auto's... die zorgen dat ze snel naar de, uh, uh, de, de, de, de autoherstelbedrijven gaan om het te herstellen. Mm -hmm. Maar ik heb inderdaad nog nooit zoveel kopstaartbotsingen... en <laughs> uh, uh, aanrijdingen gezien als de afgelopen negen maanden. Ook, zeggen wij, ook hier is het telefoongebruik achter het stuur nog normaal. eigenlijk Dus iedereen zit eigenlijk te bellen en te appen en te doen. Ik geloof ook niet eens... Ja, ik denk dat het bij wet wel verboden is, maar er wordt niet op gecontroleerd. En, ja. um, um, en dat veroorzaakt volgens mij ook heel veel van die komstaarpotzingen. Maar inderdaad, dat is een van de redenen dat er altijd vier staat. Omdat er twee auto's of drie auto's op elkaar zitten ergens. Ja. Waardoor je dus weer niet voor, niet achteruit kan. Nou, ja. Een bijzondere gewoonte, ja. dat is het zeker. Elkaar ja. eigenlijk uh, geen voorrang geven. En als je het doet, moet je even knippen. Dat weten we vanaf nu. ja. Uh, dus ga, ik ga het misschien hier ook doen uh, in Nederland. Dat als ik voor hem ja. krijg knipper ik even. In plaats van Probeer. het zwaaien. Nou, heel goed. We gaan het ja, zo goed. hebben over uh, Nederlandse artiesten in Slowakije. Ja, leuk. You remember we sat in the cold? No money in my trio. That nobody else ever saw. I packed up everything except those memories that only I can see and can't get rid of. I still remember the first, your body hit every nerve. Used to wake up in my shirt, that's the one I had to burn. Trying not to stare, but you are everywhere. You're everywhere that I've ever been. You go. This morning I walked through the train just like you did every day. Everyone else is the same, I wonder if you're the same. And do you lay your head in someone else's bed to help you bury it just like you always did? And now you're in all of my words, only way I can return. Memories fade in reverse, but you will always be heard. And you'll be right there with me In ghosts and melodies that only I can see Hello Black was dit met Brooklyn in de summer. De wereld van Ben Vara met Wouter Bouwman. Afgelopen week overleed de Zweedse DJ Avicii. Hij bleek al lang een ziekte te zijn vanwege het enorm zware tempo waarin hij leefde en het vele reizen dat erbij kwam kijken. En ook de Nederlandse muzikanten reizen enorm veel over de wereld. De cabaretiers van het radioprogramma Spijkers met koppen maakten trouwens een liedje over, namens de jongste DJ van Nederland. Hij is een DJ. Hij is een DJ. Alle coole DJ's komen uit ons land. Zowel Chesto, Garrix, Hartwell, als verder en Le Grand. Die namen klinken niet alsof wij Holland zijn. Maar ja, wie danst er nou op DJ Klaas of DJ Martijn? Dietje Little is mijn naam, woon op de buikenlaan. In de wieg zag je mij al achter de knoppen staan Iedereen die beste mij trok ik me niks van aan Ik ben nu acht en heb een vliegtuig op mijn oprijlaan staan Met mijn talent op de kaart gezet. Terwijl ik met Madonna zit te gamen op het net. Is het Rihanna die mijn printer in de microwave zet? We bitches willen chica's in de rij. Gooi je slipjes naar. In het programma Spijkers met Koppen waren, waren dit de cabaretiers van dat programma. We gaan het hebben over Nederlandse artiesten in het buitenland. Welke artiesten zijn er te horen op de radio? Of misschien zelfs te bewonderen op de TV? Treden ze ook op in het buitenland? En hoe populair zijn ze? Uh, Patricia, zijn de Zwitsers een beetje muziekliefhebbers? Ja, ja, zeker wel. Vooral van voor hun eigen muziek. Maar dat had je wel verwacht waarschijnlijk ja. bij de werk. Inmiddels, na nou, al jouw verhalen had ik niet anders verwacht. Uh, zijn er wel Nederlanders die, uh, die het goed doen in Zwitserland, die daar optreden? Ja, ja, ja. En het leuke is, ik zag, uh, nou, ik denk dat het nu alweer een jaar geleden is... en als Nederlander dan zie je een poster hangen van een andere Nederlander hier in Zurich. Mm -hmm. En wat gek is dan voelt het een beetje als familie. Dat je echt denkt, oh, ik ben echt trots... op het feit dat die in Zwitserland optreedt ja. Dat staat ik nergens op. Maar dat gevoel heb je dan een beetje, zo'n band. Dat je echt denk oh... En in dit geval was het uh, Herman van Veen. Zo. Ja, maar ja, die man is natuurlijk een multitalent. Spreekt ze talen nog beter dan Yvonnee. <laughs> maar uh, treedt ook op in alle talen. Nee, dus die treedt hier echt best wel vaak op, Herman van Veen. En een andere naam die ik ook wel voorbij ging komen... Is, uh, hoe heet ze ook weer? Kenny Dilfer. Oh ja. ja. En op de radio. Ja, en ik moet eerlijk zeggen: ik hoop niet dat ze luistert. Het spijt me verschrikkelijk, maar ik kan het niet meer aanhoren. Uh, hoe heet ze nou? Cara Emerald. Oh ja. Ja, die doet het ook goed. Overal in, overal in Europa. Een gigant. Die vrouw moet echt zoveel hebben verdiend. En Ellen Clark. Oh, ja. Die hoort er ook vaak voorbij komen. Dus dat is toch, ja, vind ik toch grappig. Is dat altijd met uh, zijn, zijn standaard liedje, met zijn vader? Ja, ja, ja, ja, ja, ja klopt. Ja. En die van Kara Emerald ook. Dus ja, het zijn precies. wel uh, maar goed, hey, die royalties, uh, en ze doen echt nog wel optredens. Denk ik ook hier. Ja. Alleen echt actueel wat ik heb gezien waren dan Herman van Veen en, uh, en Kenny Wilford. Die Herman. Ja, Herman van Veen uh, die heeft onlangs zijn, uh, nou vorig jaar was dat al, zijn 182 e album. Oh, dat verjaardag. Nee. Ja, <laughs> nee, ga je... ja Herman oh, luistert altijd. Waar? Ja, dus, dus dat is zielig. Nee. Nee, nee? En 182, bizar veel. Dus, dus ja, op een gegeven moment is Nederland er misschien ook een beetje klaar mee. Dan ga je toch uh, uitbreiden. Of, of treedt hij dan vooral op voor, uh, voor de Nederlanders die in Zwitserland wonen? Nee, nee, nee. Echt voor de Zwitser. Okay. Echt wel voor de Zwitser. En, maar hij doet het ook in Duits. Dus hij spreekt, ah. uh, hij zingt en doet zijn voorstellingen gewoon vol in de Duits. En daar heb ik echt zoveel respect voor. Ja. Ik heb sowieso heel veel respect voor, uh, voor Herman van Vee. Toch een hele bijzondere man. Goed, nou, de, ik heb meegeschreven, Herman van Veen, bijzondere man. Uh, de Zwitserse muziek dan, even uh, na, de Nederlandse, na de Nederlanders, um, waar, mm -hmm. wat moet, waar moeten we echt op letten? Uh, nou, er is nu een, uh, een jongen, uh, hij is pas 17 jaar en hij heet Nemo, in ieder geval als ze steeds name. Mm -hmm. En ja, ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik al vaker met jou in het programma besproken, ik vind de Zwitserse popmuziek echt waanzinnig leuk. Eh, met alle respect voor in Nederland heb je natuurlijk ook veel popmuziek, maar je hebt toch meer een beetje een kant op. In de zin van een beetje slager, hè? Nick en Simon. Of dan krijg je Bluff, of je gaat naar een beetje de kenting de kant op. Wat allemaal waanzinnig goed is. Maar hier in Zwitserland is het gewoon allemaal pop. En dat wordt hier allemaal ook door iedereen supergoed ontvangen. Dus iedereen houdt er ook van. Snap je meestal wat ik bedoel? Een beetje. Een beetje, ja, okay. want, want je begint over slagen. Dan dacht ik, dat zullen ze vast in Zwitserland hebben. Maar jij vindt, in Nederland is er meer slager dan in Zwitserland. Nou, ja, dat is gewoon een genre. Hmm. Maar het popgenre, is dus gewoon echt een goede popmuziek. Mm -hmm. hè, dus, wat je waar we zo meteen ook even naar gaan luisteren. Dat is hier echt best wel veel. Dus ze hebben hier niet zoveel van die uh, categorieën, zeg maar. Hier hebben ze gewoon een algemene categorie met leuke, goede popmuziek. En daar wordt heel veel goede muziek in gemaakt. Dus ik vind het altijd een feestje om weer te gaan luisteren naar de radio. Om te kijken wat er weer leuk is. Omdat ik, ik vind het zelf ook allemaal leuk. Ja. Snap je, als je van rock houdt, dan moet je een beetje van rock houden. Of als je van, dat, Snap ik wat ik bedoel? Ja, zeker. En, en we gaan even luisteren inderdaad, wat jij zei. Uh, Nemo, heb ik hier klaarstaan. Ja. Dat is gewoon lekker leuke pop, zeg jij. Komt. Precies. Precies. Oh, dat was een lekker beginnetje hoor. Dit was het begin van het liedje. Ja, nee, maar het is echt een heel leuk, heel leuk liedje. Het is gewoon mooi weer, glaasje rosé, heel grappig, heel leuk. Uh, gewoon lekker, lekker, gewoon, als je het huis weet ik je huis aan het maken, of je met het huis aan het schoonmaken, of een beetje het je gaat voordat je uitgaat. Het is gewoon een leuk, een leuke muziek. En deze jongen, is ook gewoon een leuke jongen. Want uh, toen hij drie jaar was, toen... Uh -huh die uh, een viool gekregen en toen ging hij voor zijn voordeur staan om zeg maar, zelf al geld te verdienen als muzikant. Het was hij drie jaar en hij is dus nu 17 en hij scoort nu een grote hit hier, dus Zwitserland omarmt hem ook in zijn persoonlijkheid en dat kan je ook zien als je hem even googelt of op YouTube gaat, dan, dan zie je dat ook, je voelt het. Ja, Lieve jongen, brilletjes zie ik, heeft hij af en toe op, uh, een ja. schattig mannetje. Lijkt het lijkt een beetje op jou, of niet? Nou. Nee, ja. Nou, laten we het leuk houden zeg. Uh, ja. Maar uh, vandaag las ik een artikel over dat uh, Nederlandse uh, rappers dan voornamelijk, dat die veel uh, te maken mm -hmm. hebben ook met uh, criminelen, dat die daar veel mee omgaan en zo. Uh, is dat bij NEMO ook het geval, heb je het idee? Nee, nee, nee, nee, nee, sowieso. Grote raps zien ook toe hier in Zwitserland, maar uh, de criminaliteitscijfers algemeen, in het algemeen zijn hier natuurlijk zo laag. Mm -hmm. Dat, nee, dat gebeurt hier niet. Nee, dat is niet zo. Nee. Tuurlijk. Nee, nee. Ik, er was heel Klein, hè, die wel had het gezegd. Ja, onder andere. Er waren een aantal. Maar heel ja. Klein stond veel op de foto met criminelen, ja. ja. Hij voelt zich veilig bij criminelen, had ik gelezen, volgens mij. Ja. ja. Als ze je, je, ja. je vrienden zijn, dan snap ik het. Dan snap ik het wel. Ja, nee, dat zie ik ook. Ja. Nee, dat, dat is niet hier echt super aan de orde, wat ik zover als ik weet. Okay, duidelijk, duidelijk. Er is nog iets anders wat je wilde laten horen. Leid hem eens in. Uh, het, uh, nou oké, okay. ja, ik vind het echt een onwijs leuk liedje. Maar goed, dat lijkt me logisch als we het nu meegenomen. <laughs> uh, ook de nieuw, de he? de head, de, Ook heel nieuw. Als je nu de dus Zwitserse Radio aanzet, wat ik overigens mensen echt kan uh, adviseren ook. En natuurlijk, naar jouw programma blijven luisteren. Ja. Maar als je even wil luisteren naar een ander iets, gewoon even lekker internet, dan SRS 3, Dre, zoals ze hier zeggen. Uh, dit is een band uit Zürich. en ze heet de Hecht. En het liedje heet Kawasaki, van het motormerk. En het idee achter het liedje is eigenlijk... Uh, hij is het meest bang dat voordat hij doodgaat... dat hij zijn vrouw niet genoeg heeft gezegd... dat hij haar echt heel leuk vindt. Dat hij echt heel erg verliefd op haar is. En in het liedje wordt ook gezegd... dat mensen het over het algemeen best wel moeilijk vinden... om ik hou van jou te zeggen. En dat we dat vooral niet uh, moeten weerhouden om het te doen. We moeten het dus wel doen. Voordat je doodgaat, moeten we tegen elkaar zeggen... ik hou van jou. En dat is echt een beetje waar het over gaat. Want hij krijgt dus een ongeluk... Met elkaar weer zaken, Oh. Dat is die nog? Ik snap hem heel goed. Heel diep gaan. Nou, even luisteren. Of meer, ik ga ja. zij moesten down de straat. Ik Leuk hoor, ook zo ja. lekker vrolijk, wat jij zegt, uh, terwijl de aanleiding natuurlijk misschien niet zo vrolijk was, dat ongeluk. Maar vervolgens wil hij dus zeggen, ik hou van jou, dan krijg je zo'n vrolijk liedje. Ja, nee, want hij heeft nog niet een, auto, of sorry, een motorongeluk gehad, maar hij zingt een beetje, ja, voordat ik, heb, ja, een zeg, voordat ik doodgaan, dan wil ik echt. En het leuke is, de, de deze zanger van Ben, uh, zijn vrouw heet ook, in het echt Julia? Zij proberen heel erg... Uh, in het schrijven van een liedjes, in het echt te blijven, over hun echte leven te, te schrijven. Dus dat, ook als je naar zo'n nummer hoort, dan denk je, weet je, ja, het gaat echt over zijn leven. Dus dat het maakt het nog meer bijzonder, vind ik. Ja, dat is het zeker. De lijn moet ondertussen uh, uh, niet heel Ja. Dit is een teken, Wouter. Dit is een teken, dat, moet dat we, moeten, we moeten gaan afsluiten. We moeten gaan afsluiten. Ik dank jou wel uh, uh, voor vannacht weer en uh, we spreken elkaar snel. Gezellig doen we. Goed show. Dank je wel. Ja, de Jasperine, is Slowakije eigenlijk een beetje een uh, groeimarkt voor de Nederlandse artiesten, denk je? Nou, er denk ik een beetje aan welke artiesten. Um, ja, nou ja, ik vertelde natuurlijk al een paar weken geleden dat we naar Kensington waren geweest. En we zijn toen die week ook uh, naar Candy Dulver geweest. En die, die trad hier op in Bratislava. Uh, ik moet zeggen, het is niet helemaal mijn muziek, maar uh, de, de zaal waar, waar ze in optrad, nou, het was. Het is nog best wel een grote zaal, ik denk mannen of 800 of zo. Zo. Afgeladen vol, echt afgeladen vol. Want wij waren wat later en we konden beide niet meer naar binnen. <laughs> en de show was wel echt, echt top, zeg maar. Ik yeah. bedoel, wat een energie, echt fantastisch, was echt heel goed gedaan. Mm -hmm. Maar wij waren best heel verrast dat die zaal zo enorm vol zat. Want er kon echt geen spel meer bij, zeg maar, geen muis meer bij. Um, dus nou ja weet je voor dat genre is er dus blijkbaar heel veel um, uh, belangstelling ja dus een maar beetje de, ik... de jazz bedoel je <laughs> ja precies echt een beetje de funky jazz want het is vrij up tempo wat ze doet die show en ze heeft er zangers bij en ze zingt natuurlijk zelf ook nog en ze heeft natuurlijk ook de oude nummers gedaan, En Lily was here en Sexy Go Go en, ja. um, maar ook wat nieuw materiaal van haar nieuwe cd en nou uh, ik moet zeggen ja het klinkt allemaal echt live zo goed ook echt ja het is echt een goede wow, show het was Echt een show. Ik zie dat het in de Majestic Music Club was. in Ja, klopt. Nou, ja, dat klinkt al goed. Ja, ja nou, het is heel grappig. Want het is hier vlakbij waar wij wonen. En, en ik kom er echt ongeveer iedere dag langsrijden. Het ziet er een beetje vaag uit. Het zit op de hoek. En het zijn ook wat kroegen. Die zitten daarvoor met wat terrassen. Maar daarachter zit dus echt verborgen. Een vrij grote. Ja, het theater zou ik niet zeggen. Er was een gedeelte zitten. Mm -hmm. Maar het grootste gedeelte was eigenlijk staan. En ja, nee, er konden inderdaad verrassend veel mensen in. Want ik was er nog nooit geweest. Maar het was zeker een leuke avond, Goed, absoluut. Hoor. Goed. Ja, nee, dat was echt leuk. En wat we hier dus ook... Um... Nou ja, en Verder draaien we hier op de radio ook uh, Martin Garrix en, en Arme van Buren en uh, Hardwell. En nou alle ja, oh. grote DJs die treden hier ook sporadisch wel eens op, maar dan meestal op festivals. Maar wat we hier hebben, een keer per jaar, ja, ja, ja, het Back to the 90s-face. <laughs> en dan komen ze uit de kast, hè? In november uh, kwam Too Unlimited. Ja? <laughs> ja? Oh, dat is wel goed. Ja. Ik ben niet geweest, maar um, de, de billboards hingen overal. En um, volgens mij deze maand, of vorige maand, ik weet niet meer um, was, want het is ieder kwartaal. En toen kwamen, oh, de, de Venga Boys, jawel. <laughs> um, uh, <laughs> dus, nou ja, nee, het is vooral dan, toch, daar zijn ze dan vooral ook gek op hier, de, de 90s muziek. En uh, bijboren die iconen van Willeer. Ja. Waar... ja, wat goed zeg. En dan ook goed dat ze ja. dus gewoon aan de, de Venga Boys hebben gedacht. En uh, ja. To Limited. die vergeten ze dan niet. <laughs> Dr. Elven kwam ook nog in Nederland, maar alsnog hij was er wel bij. Ja. En inderdaad, ja, dat soort, dat, soort, <laughs> dat soort artiesten, ja, geweldig. Ja, ja ze zijn hier een groot fan van echte 90s muziek Ook als je in winkels bent, of met je winkelcentra, of Ikea of zo. Er wordt heel veel echt Spice Girls en zo gedraaid, echt. Maar, maar misschien ga ik nu iets raars zeggen, maar dan, dan moet je dat maar uh, aangeven. Maar uh, er wordt natuurlijk vaak gezegd dat, dat in Oost- en uh, Midden-Europa... Uh, dat ze dan iets achter ons uh, liggen uh, qua, qua, ja. be qua bepaalde trends. Is het dan zo dat, ze, dat jullie daar nu in de jaren negentig zitten qua uh, muziek? Oh, dat hoop ik eerlijk gezegd niet. Nee, dat valt wel mee op zich. Want op de radio wordt wel gedraaid ook wat in Nederland... Gedraaid worden. Ik kan niet helemaal inschatten natuurlijk, hoe ver, want ik luister niet meer echt de top 40 in Nederland, dus nee. ik weet niet in hoeverre. Maar ik denk wel de dat ze we wel alsof? iets achterlopen. En ik zie ja, toch? Nee. <laughs> niet meer vast aan... op het middag. Nee. Uh, ik zie wel, want mijn kinderen... we hebben hier wel Nederlandse televisie, want we hebben zo'n schotel. En dan zien ik... Uh, kijken de kinderen van uh, die reclame... Voor, of, uh, televisie reclames... voor uh, speelgoed. Een bepaald speelgoed. En dat willen ze dan hebben. Weet je wel? Dat ja. staat dan op hun verlanglijstje. En dat is hier dan echt nog niet te krijgen. Dat is dan echt nog niet... tot hier doorgedrongen of zo. En mensen kijken me ook aan alsof ik niet helemaal goed bij mijn hoofd ben. <laughs> um, maar dat is, dat is dan een ander voorbeeld. In dat soort dingen zie je dat het allemaal net een tikje later uh, naar het oosten afzakt. Ja. Ja. Ik denk dat ze gewoon heel erg van die 90s sounds houden eigenlijk. Dat, ik denk dat, dat dat het meer is. Want als, ik, als wij naar Duitsland rijden of zo, of in Oostenrijk, dan hebben ze het ook heel veel op de radio. En ook echt die 90s muziek. Terwijl je dat in Nederland, kan me dat niet herinneren, dat er nou echt zenders waren die echt voornamelijk 90s rijden. Nee. Of 80s en 90s. Nee. Nee. Niet. Dat is toch een uh, periode die we hier graag uh, vergeten. <laughs> ja. <laughs> ja. Maar goed, ja. nou ja, dan, uh, dan hebben jullie hem daar. De, ik bedoel, de, uh, wie er van ja. houdt uh, naar Slowakije, ja. <laughs> daar zijn ze allemaal nog te zien, de Venga Boys, Too Unlimited, uh, <laughs> alle, alle Nederlandse toppers van, uh, van welheer. Ja. Oké. Okay. Ja. Jasperine, dankjewel. Fijn dat we je zo uh, even mochten bellen en, uh, en graag tot snel. Tot snel. Twee rondreizen rondom de wereld is voorbij gevlogen. Ja, de tijd gaat snel als je het leuk hebt. Maar de zender houdt natuurlijk niet op met bestaan. Want hierna komt gewoon Lux Sarneel met druktemakers. Luc, um, je ben, hebt nog een oranje berenpak. Ben je zo vanuit Koningsdag zo in een keer doorgekomen? Wat is dit allemaal? Ja, Ruik je het ook of zie je het alleen? Dat is even belangrijk. Um, nou ja, gelukkig is het geen ruikradio inderdaad. Want nee. het is een en al bier wat er uh, uit je komt. Ja, dat is een beetje ongemakkelijk. Ja. Ik ben even vergeten om om te kleden. Ja. Ik heb het heel druk gehad met wakker worden <laughs> de afgelopen twaalf uur. Mm -hmm. Maar het is gelukt. Aha. En uh, we zijn hier weer. Je klinkt In nog aardig scherp. Ja, Nou, dankjewel. dankjewel En ik mag weer uh, radio gaan maken voor dit ontzettend gave land. Want dat zijn we, een gave land. Daar maken we de moed voor, daar zijn mm -hmm. we te horen. Mm -hmm. En uh, ik zou zeggen, bel allemaal zometeen 0800-1121. En maak je lekker druk. En doe vooral mee met het programma Druk te maken. Tot aan 5 uur. Zo, dat is nog eens een goede pitch. Ma mag ik vragen waar het over gaat? Of is dat uh, nog? Natuurlijk, uit? dat mag je vragen. Uh... Uh... Dat, um, dat herinner ik me even niet meer. Ik heb dat ergens wel misschien voorbij zien komen. Maar ik heb me expres niet uh, verdiept in wat ik ga uitzenden. Omdat ik dan de herinneringen door elkaar zou halen met de herinneringen die niet misschien bestaan. En wat is nou een herinnering eigenlijk? Ik moet het even weer. Dit moet ik even opzoeken. Dit is even aan mij voorbij gegaan, gewoon dit. Wat een tip zeg. Ik weet het gewoon al. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ton, Gerda, Patricia, uh, Christine, ik ga naar jullie luisteren. Peter. Peter. Hans. Horst. Fred. De wereld van Kleding. Enfijn. Hans Worst zei dat nou.